Meer. CFM. Maar nu eerst het NOS. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal.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 Van het Nationaal Ballet, de Nederlandse Opera en DJ Armin van Buren met het Concertgebouw Orkest. De Koningsvaart eindigt rond 9 uur met een saluut van alle schepen en overvliegende F16's. Daarna wordt de nieuwe koning een diner aangeboden in het muziekgebouw en is het publieke deel van zijn inhuldigingsdag voor hem voorbij.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 Het weer, vanavond nog wat zon, vannacht fris met in het noordoosten lichte vorst op veel plaatsen voorstaande grond. Morgen flinke zonnige periode. Het wordt 13 tot 18 graden. Dit was het NOS. Ik ben bij de hoek Af te kikken van mijn verslaving. Ja, ik natuurlijk in een depressie. Ancalkine. Ja, 13 jaar lang. Identiteitsvragen. Dus mijn lichaam schreeuwde oh. om hier. Ik zit hier ook voor eetverslaving. Welkom verslaving in school leven. Lodig uh, hartstikke internetverslaving. Internet ja, is Ze hier goed werk bij dan. De, dat je moet leren kijken hoe goed je ziet. Mijn dochter die is uh, verslaafd. De tijd voelt ik me keek. Gokverslaving, alcohol. Probleem. Dit is de hoop Magazine. Welkom is Joost Bastiaans, hartelijk welkom bij The Hope Magazine. Deze week gaan wij we luisteren naar een tweetal interviews die Rob Veenstra heeft gehad. Hij is naar een jong kliniek gegaan en spreekt daar met Christian van der Bos. Ook is hij naar een volwassen kliniek gegaan, een motivatiecentrum en spreekt daar met Maike Westerbeken. Welkom bij De Hoop Magazine. Mijn naam is Rob Veenstra. En ik ben vandaag op locatie. De kliniek voor jongverslaafden van De Hoop GGZ. Een kliniek voor jongverslaafden van 12 tot 23 jaar. Tot 23 jaar. En bij mij is Christian van der Bos En we gaan een wandelingje maken buiten. En dat kan niet zomaar. Daarvoor hebben we een begeleider nodig die even met ons meeloopt. Want de deuren bij de kruid zijn op slot. Dus we hebben het nodig dat we iemand ons naar buiten laat. Het is mooi weer buiten. Dus we kunnen... Even een wandelingetje maken over de dijk. Dat gebeurt overigens vaak in de behandeling ook voor een gesprekje. Even naar buiten. En ook het onderdeel van de behandeling is ook dagelijkse wandeling. Um, Christiaan, je vertelde net dat je opgegroeid bent in een kerkelijke jeugdgroep. Kan je vertellen hoe dat, uh, hoe dat ging? Had je een beetje aansluiting bij de groep? Uh, ja, in het begin wel. Want toen uh, ging ik ook gewoon nog naar... Uh... Ja, categorisatie. En uh, ja, toen ik eigenlijk een beetje er tegenaan begon te schoppen, toen, uh, ja, toen dan ben je al snel een buitenbeentje. En uh, ja, op categorisatie, ja, je kreeg wel onderwijs, maar er werden nooit vragen gesteld of zo. Want ja, ja je had het uh, aan die ene kant ook niet nodig, want je, ja, je had daar toch niks mee. En ja, daarom... Uh, daar heb ik wel zoiets van de kerk waar ik in opgeroeid ben. Daar ga ik sowieso niet meer naartoe. Maar wat vragen hadden ze moeten stellen dan bij de categorisatie? Uh, nou ja, sommigen die kregen wel een beurt om een vraag te beantwoorden. En uh, ja, ik moet wel zeggen dat ik vrij weinig beurten heb gehad om vragen te beantwoorden die ze stelden. En om met hun in discussie te gaan. Waarom dan, denk je? Uh, ja, omdat ik toch wel uh, ja, apart gedrag had. Ik, uh, ja, hoe moet je zeggen? Ik, uh, mijn uh, kledingstijl die was in die tijd ook niet echt uh, heel uh, christelijk. En ja, ze voelen, tenminste ze denken gewoon, als je er ook maar een beetje anders gekleed bij gaat, dat je al heel snel onverschillig bent. En uh, dat viel in die tijd op zich nogal mee, maar uh, ja, dat groeide langzamerhand. Ben jij iemand die zou jezelf typeren als onverschillig? Uh, in die tijd ben ik wel uh, onverschillig. Uh, ben ik zeker onverschillig geweest? En uh, heb je daardoor afgewezen gevoelen? Doordat dat mensen je eigenlijk beoordelen op je uiterlijk? Uh, nee, want zodra ik dat merkte, dan uh, vloog ik er eigenlijk gelijk wel bovenop. Ik had uh, mijn woordjes sowieso wel klaar liggen. Als iemand uh, zei dat ik er uh, ja, raar gekleed bijging, dan uh, kon hij ook echt wel de volle laag terugkrijgen. Dan uh, ging ik er ook echt wel uh, gelijk op in. En uh, waarom? En uh, hoezo zeg je dat? En je zegt dat je vanaf je negende eigenlijk met uh, ontevredenheid naar de kerk ging. Hoe, hoe is die periode dan van 9 tot 17 jaar dat je bent gaan gebruiken? Um, ja, op een gegeven moment als je altijd maar met een brok in de kerk zit. Dan uh, heb ik zelf zoiets van dan kun je maar beter niet gaan. Want je bouwt zo'n brok op tegen de kerk dat je op een gegeven moment gewoon zoiets hebt van uh, ja ik ga gewoon helemaal niet meer <totstuk> en dat besluit nam je toen ook ja zeker om 18 uh, ben ik thuis uh, weggegaan en uh, toen ben ik uh, bij mijn broer gaan wonen en toen uh, ja toen heb ik uh, eigenlijk bijna geen kerk meer gezien van binnen alleen als er uh, wat speciaals was in de familie of zo als er een, uh, kleintje werd gedoopt of een trouwerij of zo, dan uh, ging ik wel gewoon uit respect mee of zo. Hey, en um, je bent 17 jaar en dan ga je gebruiken. Is dat dan een, een moment dat je daar zo voor kiest of dat je daarmee in aanraking komt of is daar ook al een aanloop al in je jongere levensjaren zeg maar dat je daar naartoe gaat? Uh, nee, eigenlijk niet. Het... Ik stond de eerste keer, toen ik de eerste keer gebruikt had, stond ik zelfs van mezelf te kijken. En dacht ik echt van, joh wat heb je nu gedaan? Wat, wat gebruik je als eerste? Wat voor drugs? Speed. En uh, ja, het is toch wel uh, zo geweest van, uh, ja, kijken wat mijn broer voelde toen hij uh, gebruikte. Dus dat zal misschien een aanloop gehad hebben, maar ja... Het is ook gewoon nieuwsgierigheid geweest. En kun je beschrijven wat er dan gebeurt vanaf je 17 jaar? Is dat heel snel gegaan dat je ineens heel veel bent gaan gebruiken? Uh, nee, ik denk dat ik er ongeveer een half jaar over heb uh, gedaan om echt uh, feitelijk elke dag uh, gebruik te maken van drugs. En uh, ja, op me, drugs en werken dat gaat gewoon absoluut niet samen. En daardoor kreeg ik ook problemen op mijn werk. En uh, ja, ik, familie, ik probeerde familie te ontlopen omdat ik gewoon onder invloed was. En uh, ja, je, je sluit je eigenlijk helemaal af van de buitenwereld. Wat voor werk doe je dan? Uh, ik zit in de meelindustrie. <tus> ik maak uh, diervoer, zoals koeienblok, varkensblok, uh, kippenvoer, eigenlijk van alles. Je noemde ook dat je problemen kreeg in de familie. Wat voor problemen zijn dat? Uh, nou ja, dat je afspraken maakt bijvoorbeeld als je... Ik heb een keer uh, beloofd aan mijn zus dat ik ze zou komen helpen in de tuin. En dan gewoon helemaal niet komen. Omdat je gewoon zo onder invloed was dat je zoiets had van... Uh, als ze dit zien dan weten ze gelijk uh, hoe laat het is. En uh, op de uh, verjaardag van mijn moeder uh, was ik gewoon eigenlijk helemaal niet. Uh, ik ben één uurtje geweest en dat was s'avonds. En uh, ja... Gewoon met de gedachte dat je gewoon geen excessie meer kon gebruiken, want anders zat je niet normaal op de verjaardag. En toch gewoon doen. Hey, en hoe reageerde je familie op uh, jouw gedrag? Uh, yeah, wazig. Uh, ik moet zeggen dat ze wel vaak hebben gezegd van, uh, joh gaat het wel goed en uh, gebruik je echt niks en... Uh, ja, altijd blijven ontkennen van ja, ik gebruik echt niks. En uh, als, het zo, als dat wel zo was, dan had ik het echt wel eerlijk gezegd. En ja, je probeert gewoon al, altijd smoeze te verzinnen om eronder uit te komen. Ze hebben het gewoon niet doorgehad uh, Aan de ene kant wel, maar ze hebben nooit zekerheid gevonden. Omdat jij bleef ontkennen? Ja, zeker. En waarom deed je dat dan? Waarom bleef je ontkennen? Uh, omdat ik niet wou dat mijn ouders uh, opnieuw door een hel gingen. Vanwege het feit dat uh, mijn broer ook verslaafd is geweest. had jij liever hulp willen vragen? Uh, nou, ik zag het toen, ik zei: heb het gewoon niet als een probleem gezien. Ik heb uh, meer als een uh, ja, uit, uit de hand gelopen hobby. En ja, later is het wel een probleem geworden. Gewoon. Waarom? Uh, waarom is het een probleem geworden? Um, nou op een gegeven moment uh, ja ik was, uh, was zo onder invloed dat ik eigenlijk gewoon niet op mijn werk mocht verschijnen gewoon dat ik uh, ik besefte dingen niet alles was wazig en uh, ja gewoon je bent niet toerekeningsvatbaar en dat moest ik moest op mijn werk met machines werken en ik heb gewoon ontzettend veel geluk gehad dat ik nooit uh, een lichaamsdeel kwijt ben geraakt of uh, ergens van af ben gevallen of zo When you feel the ZANG Wanneer heb je je dieptepunt bereikt? Uh, dat was in december. Toen heb ik een overdosis gehad en daardoor heb ik uh, drie dagen op de intensive care gelegen. Ik uh, kwam vrijdagavond uh, in het ziekenhuis aan en uh, toen hebben er uh, acht dokters om me heen gestaan. En ze zeiden tegen vrienden van mij die mij met de auto hadden gebracht van uh, ja, het is goed dat je er bent. Anders, uh, als je tien minuten later was geweest, dan had hij er sowieso niet meer geweest. Ik kreeg in de auto kreeg ik ademhalingsproblemen. En uh, ja, sinds vrijdagavond uh, weet ik niks meer en zondagavond uh, werd ik wakker. En uh, daar, daar ben ik uh, heel goed van geschrokken. En uh, sindsdien ben ik ook na gaan denken over uh, opname bij de, bij de hoop. Ja, was dat zo snel dat je dacht, van, dit, wil ik, dit, wil ik, dit is niet wat ik wil? Uh, nee, nou, dat kwam eigenlijk pas uh, toen ik uh, uit het ziekenhuis uh, thuis kwam. Toen uh, heb, ben ik echt gaan nadenken van, uh, ja, dit, uh, dit kan zo niet langer. Dit gaat gewoon uh, gigantisch fout En uh, hoe neem je dan volgens de stap om, om bij de hoop op te, opgenomen te worden? Uh, eerlijk gezegd heb ik daar uh, twee maanden over gedaan. Uh, het feit om uh, het met mijn werk te regelen, uh, noem maar op. Ja, het is gewoon uh, een hoop dingen bij elkaar. Je moet op een gegeven moment zelf die stap zetten. En dat is gewoon een ontzettend moeilijke keuze. Want je weet dat als je opgenomen wordt dat je het gigantisch zwaar gaat krijgen. Is dat ook zo geweest, toen je je op liet nemen? Uh, ja, in de eerste week van mijn opname heb ik gigantisch veel geslapen. Dus toen had ik op zich geen tijd om depressief te worden. Maar in de tweede week ben ik zeker wel een paar keer goed depressief geweest. Ook zelfs zo erg dat ik gewoon weg wou. Toch ben je gebleven? Ja, gelukkig wel. Zeker. Wat was dan de reden om te blijven? Uh, gesprekken met de begeleiders. Goede gesprekken. En uh, het feit dat uh, mijn zus, oudste zus, die is toen langs geweest en die heeft met uh, mij gepraat toen. En ik liep uh, met de gedachte dat ik uh, ja, toch een voorbeeld moest zijn voor mijn broertje. En uh, ja, ik wou uh, een soort, als, als een soort uh, beschermengel wezen voor hem. Ik maakte van zijn probleem ook mijn probleem, en dat uh, moet je uh, tijdens een behandeling moet je dat absoluut niet doen. Dan moet je dat uit handen geven en eerst aan jezelf werken en dan uh, een ander helpen. Is dat ook een beetje gelukt? Um, ja, zeker. Mijn zus heeft die taak een beetje overgenomen en uh, ik heb het uh, eigenlijk volledig wel los kunnen laten, gelukkig. En hoe lang ben je nu in behandeling? Ik ben nu met mijn zevende week bezig. En hoe is het om, uh, om in zo'n uh, st ja, strakke structuur te zitten van uh, de keer uit? Uh, dat vind ik op zich een heerlijk gevoel. Ik uh, was uh, vroeger zelf ook uh, altijd puntjes op de i. ik uh, Altijd netjes Maar in je verslavingstijd uh, verwaarloos je dat allemaal. Op een gegeven moment was mijn kamer echt uh, een zwijnenstal. En... Uh, ik gooide mijn kleren pas in de was als alles uh, uit de kast was en uh, al wel een keer vies was geworden. En uh, ik vind het op zich uh, heerlijk, zo'n uh, strakke structuur in mijn leven. Gewoon alles uh, op orde hebben. Hoe, hoe is de behandeling verder? Naast die strakke structuur, wat, uh, wat haal je uit de behandeling? Wat heb je eraan? Uh... Nou ja, je krijgt filmfragmentjes te zien van wat drugs ze met je hersens doet. En als je dat ziet, dan moet je wel schrikken. Echt waar. En dat is gewoon sowieso een punt om uh, ja, eraan te, door te gaan met je behandeling. En ja, je haalt gewoon superveel. De kleine puntjes die je nooit erg had verwacht, die worden in de behandeling naar voren gehaald. Ja, daar, beginnen jou, daar begint het, wanneer je weer zin hebt om te gebruiken. En dat had je gewoon uit je eigen nood verwacht. There is no Best wel veel te praten over details. Je bent zeven weken binnen. Kun je eens uh, beschrijven voor de luisteraars hoe zo'n opname bij, bij de theater eruit ziet. En dan vooral even je, je dagritme. Hoe, hoe ziet zo'n dag eruit? Um, ja, om zeven uur word je gewekt. Dan is het om kwart over zeven, uh, zeven is het ontbijt. Tot kwart voor acht. En dan heb je tijd om te douchen, te wassen, noem maar op. Tot half negen. Dan uh, begint de training uh, eigenlijk. En tot half tien. En dan heb je kwartiertje uh, vrije tijd. En dan kwart voor tien uh, ga je een stukje wandelen. Een uur lang. Kwart voor elf ben je dan terug. Heb je uh, ja, koffiepauze. Een kwartiertje. En om elf uur heb je weer een training. Tot twaalf uur. En om half één uh, ga je... Uh, het middageten nuttigen. Dat is uh, warm eten altijd s middags. En daarna is het altijd afwassen. En of weer een training of uh, het is groot kofé. Dat is uh, gewoon het uh, gebouw schoonhouden allemaal. En uh, ja, nadat uh, heb je meestal een uh, studieuur. Dat is gewoon uh, de tijd waarin je de kans krijgt om eventueel als je nog op school zit uh, voor school bezig te zijn. En of uh, ja, je autotheorie te leren als je dat nog niet uh, hebt gedaan. En uh, daarna heb je een uur sporten. Na het sporten is het uh, avondeten. En om zeven uur is het uh, eventueel weer een training. En anders... Uh, ja ...tijd om naar de stad te gaan op donderdag s'avonds. En voor de rest is het uh, een beetje... ...vanaf 8 uur uh, heb je uh, ja, koffie, thee... ...en daarna is het gewoon uh, huiskameractiviteit. Dan uh, heb je gewoon uh, vrije tijd. En sommigen uh, gaan uh, fitness, uh, sommigen gaan buiten op het terrasje... Uh, omdat het lekker weer is. En uh, ja, ieder zo uh, zijn eigen huiskameractiviteit. Dat is, uh, dat is een behoorlijk pittig programma volgens mij. Um, ja, maar dat is ook maar uh, goed ook. Want anders krijg je veel en veel te veel tijd om na te gaan denken... ...over uh, dingen die mis zijn gegaan. En daar word je alleen maar depressief van. Dus dat is op zich uh, heerlijk. En hoe is de groep? Hoe is het om samen met zo'n uh, zo grote groep jongeren opgenomen te zijn... Uh, zeker goed. Je haalt uh, ondersteuning van elkaar en je krijgt ondersteuning van elkaar. En als je het moeilijk hebt, je kan er altijd wel eentje aan zijn mouw trekken van joh, ik zit hier en hier mee. En uh, je wordt gewoon, standaard wordt je gewoon goed geholpen. Want is de groep belangrijk in de behandeling? Uh, Doen jullie veel samen? Ja, zeker. Uh, alle trainingen doe je samen. Ja, je, je, je bent eigenlijk kamergenoot van elkaar, want je leeft gewoon 24 24 uur per dag leef je gewoon uh, eigenlijk met hun. Dus uh, ja, je kan het als een soort familie gaan zien op een gegeven moment. Ik zeg kamergenoot, maar is misschien meer huisgenoot? Want jullie hebben toch ook allemaal een eigen kamer? Uh, ja, inderdaad. Meer een huisgenoot dan een uh, kamergenootje. Hey, en um, spreken jullie elkaar ook binnen de groep ook aan op gedrag? Um, ja. Uh, je hebt als... Uh, in één groep heb je een assistent en een aanvoerder. De assistent moet je aanspreken als je tijdens trainingen zit te praten... of als je niet op tijd ergens bent. Dan krijg je van de assistent een opmerking van... joh, dat moet anders en dat weet je ook, dus je moet het gewoon doen. En als je dan nog niet luistert, dan gaat de aanvoerder er meestal wat van zeggen. Dat is ook de persoon die met de begeleiding communiceert. Ben je zelf wel eens assistent of aanvoerder geweest? Um, ja, zeker. Hoe is dat? Um, op zich een heerlijk gevoel. Je werkt nog meer aan je zelfvertrouwen. Je de, moet dingen zeggen als je dat niet zou durven. En ja, het is gewoon een goede training voor sommigen. Er is er over alle dingen God van de... buigen voor uw majesteit. Eeuwen komen, eeuwen gaan. Voor altijd blijft uw trouw bestaan. Uw naam weer klinkt door het heelal. die was en is en komen zal. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Wat ga je doen uh, als je bij de kiaat klaar bent? Uh, ga ik sowieso de uh, nazorg doen. Ik wil één keer of twee keer in... Well, één keer in de week of één keer in de twee weken... wil ik sowieso een gesprek. van Als ik nog ergens tegenaan loop. En ik weet niet goed hoe ik daarmee om moet gaan. Dat ik dan op iemand kan vallen die uh, mij uh, tips geeft. Um, en ja, mijn dagelijkse... Uh, wat ik hiervoor heb gedaan qua werk, oppakken weer. En zorgen dat mijn dagen goed ingedeeld blijven, goed druk. En ben je dan ook echt klaar met het gebruik van drugs? Uh, Jazeker, dat uh, gaat er bij mij niet meer in komen. Zoals u mij vergeeft Dwars door alles heen Wat mij beschadigd heeft Maar als er vergeving is Kan er genezing zijn Van de pijn en het verdriet Diep van binnen Don't Westerbeken, het hoofd van motivatiecentrum Crosspoint van de Hoop vanuit de welkom. Dankjewel. Uh, Crosspoint. Uh, jullie vangen mensen op het laagdrempelige dan, uh, dan de uh, klinieken van de Hoop. Uh, mensen met allerlei soorten verslaving. Met allerlei soorten verslaving. Ja, variëren van uh, drugs, harddrugs, softdrugs, medicijnen, alcohol, uh, methadone, verslaving, ook alle leeftijden, dus ja, we hebben alles in huis. De mensen die bij Crosspoint worden opgenomen, moeten uh, direct stoppen met gebruiken? Met drugsgebruik wel en uh, alcoholgebruik ook. Maar methadon mogen ze eventueel nog doorgebruiken. En dat is ook het specifieke van Crosspoint. Omdat ze um, in de rest van de klinieken moeten ze gelijk stoppen met alles. Maar de doelgroep die wij hebben, die. Ja, dat zijn eigenlijk categorieën zulke zware verslaafden. Die trekken het niet om ineens met alles te stoppen. Dus die mogen methadone door blijven gebruiken. Het wordt wel gelijk afgebouwd. Dus we hebben een, een richtlijn van binnen de twee à drie weken moeten ze op nul staan. En dan zijn ze vrij van, uh, van, ja, van drugsgebruik. Uh, soms hebben we nog wel dat ze medicijnen ter ondersteuning krijgen. We hebben het vandaag over cocaïne. Ja. Een van de problemen die je tegenkomt bij, de, bij jullie uh, cliënten. Um, wat kun je vertellen over uh, cocaïne als middel? Hoe ziet het eruit? Hoe gebruik je het? Um, het ziet eruit, het, het is wit poeder. Uh, in de scene, of in de, onder de verslaafde, wordt het ook altijd wit genoemd. En dat kun je krijgen in bolletjes. Um, het is denk ik ongeveer tussen de 40 en de 50 euro voor een gram. Dus het is best heel prijzig. Uh, de manier waarop het gebruikt wordt is verschillend. Uh, ze kunnen het snuiven, ze kunnen het roken en ze kunnen het uh, direct spuiten in de aders. En de manier waarop het wordt gebruikt heeft ook weer zijn effect op uh, ja, wat het heeft in je lichaam. Bijvoorbeeld spuiten en uh, uh, roken, bezen wordt het ook wel genoemd, is het effect eigenlijk direct en heftig. Maar het is ook na een minuut of tien, vijftien, is het weer voorbij. Wat is, wat is het effect van, uh, van cocaïne? Uh, wat het met je doet is dat uh, je het gevoel krijgt dat je als het ware heel de wereld aan kan. Dus het wordt ook met name gebruikt door mensen die uh, uh, een laag zelfbeeld hebben. En soms onzeker zijn in bepaalde situaties. Maar wat het ook doet is dat, het, uh, dat je pijn niet meer voelt. En het gevolg daarvan is dat je heel vaak over je grenzen heen gaat. En vroeger werd het gebruikt in, met name in de... ...wat hogere lagen van de bevolking... ...omdat het heel erg je concentratie ook uh, beïnvloedt... ...en je bent in staat om hogere prestaties te leveren... ...maar tegenwoordig wordt het eigenlijk in alle lagen van de bevolking gebruikt... ...en ook veel in de uitgaanswereld... Uh, ...omdat je gewoon, je kan uren doorgaan zonder dat je je moe wordt... ...zonder dat je je lusteloos voelt... ...zonder dat je, nou ja, je hebt energie uh, te over, zeg maar. Er zijn wel eens mensen die zeggen dat cocaïne niet verslavend is, hoe zit dat? Het is wel degelijk verslavend... Alleen als ik kijk naar dat het lichamelijk verslavend is, dat niet zozeer. Je wordt niet ziek als je het nee. niet gebruikt? Nee, je wordt, je wordt lichamelijk niet ziek als je het niet gebruikt. Maar geestelijk is het des te meer verslavend. Omdat je eigenlijk altijd uh, weer op zoek bent naar die eerste kick die je had. En ja, die eerste kick die krijg je eigenlijk nooit meer terug. Dus je hebt altijd, um, wil je meer gebruiken? wil je Bij, bij verslavend, of ze nou 10 euro hebben, of ze hebben 100 euro of 1000 euro... Uh, het kan allemaal opgaan binnen een heel korte tijd. En dat is het gevaarlijke eigenlijk ook dat eh, omdat het zo snel is uitgewerkt heb je ook heel snel weer nodig. Je had het over eh, dat een gram eh, wel 40 of 50 euro kost. Hoeveel heb je nodig als je echt nou, gemiddeld cocaïne gebruikt? Ja, dat ligt er heel erg aan. Er zijn, er zijn mensen die gebruiken zo nu en dan, dus een paar keer in de week of alleen in het weekend als ze uitgaan. Maar als je echt een zwaar gebruiker bent dan eh, gebruik je dagelijks en dan kun je best wel een aantal grammen doorheen gaan. Per dag? Per dag. Dus dat betekent dat je wel bijvoorbeeld 200 euro per dag nodig hebt om cocaïne Jou, te gebruiken? Soms nog veel meer. Ja, dus ze zijn ook altijd bezig, als ze niet bezig zijn met gebruiken, dan zijn ze bezig om uh, hun geld bij elkaar te krijgen om het te kunnen kopen. Want het is, het is heel duur en het is, ja, je hebt het ook altijd nodig. Dus het is een hele dure verslaving. Er zal waarschijnlijk wel veel uh, cocaïneverslaafden die, uh, in, in, uh, die ook crimineel worden. Ja, ja, die gaan stelen om gewoon in hun onderhoud te voorzien. Ja. Hoe kan je nou iemand herkennen die, uh, die cocaïne gebruikt? Dat is heel lastig. En het lastige is dat je het niet gewoon zo lichamelijk kan zien. Maar je ziet het wel in bepaalde manieren waarop ze zich gedragen. Uh, en een van de kenmerken is bijvoorbeeld dat ze uh, soms heel erg opgefokt zijn. Dat ze... ...een heel erg drive hebben... ...altijd maar bezig zijn... ...dat ze rusteloos zijn... ...als het uh, iemand, om iemand gaat... ...die heel veel gebruikt... ...dan uh, ja, hebben ze soms ook last van, van wanen... ...dus dat ze dingen zien die er niet zijn... ...nou dat maakt hen heel erg achterdochtig... ...en dat kan soms ook omslaan in agressie... ...dus je hebt wel... Uh, ...kenmerken in hun gedrag waaraan je het ziet... ...maar gewoon zo puur... Um, ...aan het uiterlijk... ...is het moeilijk te zien... En kun je het eigenlijk ook niet zien. Dus is die, uh, die, ja, die gedragingen die je noemt, zijn dat uh, mensen die bijvoorbeeld opgefokt zijn, is dat alleen zo als ze onder invloed zijn of ook als ze niet onder invloed zijn? Als ze niet gebruikt hebben? Beide. De cocaïne is een, uh, dat noemen ze wel een upper. Uh, je hebt bijvoorbeeld ook downers. Heroïne is een downer, daar word je heel relaxed en heel kalm van. Maar uh, cocaïne heeft juist het tegenovergestelde effect. Uh, dus als ze onder invloed zijn, zijn ze heel erg. Opgefokt en dat ze maar doorgaan. Maar juist ook als ze niet onder invloed zijn, zijn ze weer gejaagd om het spul te bemachtigen. Dus eigenlijk houdt het hun altijd in, uh, in, in hun greep, ja. cocaïne. Ja. En even los van uh, het hele, uh, de geestelijke verslaving, is het ook uh, lichamelijk schadelijk om cocaïne te gebruiken? Ja, heel erg. Uh, als je bijvoorbeeld als je het snuift. Dan eh, sowieso komt het in je longen, tast je longen aan. Dus je krijgt last van kortademigheid. Maar het kan ook een tussenschotje in je neus aantasten. Eh, dat, het, ja, dat het gewoon eh, geperforeerd wordt, op, uiteindelijk. Um, voor de rest, eh, omdat je zo vaak over je grenzen heen gaat. pleeg je eigenlijk ook roofbaar op je lichaam. Dus dat je eh, vatbaar wordt voor infecties, eh, je valt af, um, hoofdpijn. Ja, en op den duur uh, kan het ook hersenbeschadiging geven. Ja, en dat is gewoon onherstelbaar. Hoe uh, helpen jullie de mensen die bij jullie uh, ja, opgenomen worden met, uh, met de cocaïneverslaving? Heb je daar een speciale manier voor om hen uh, te helpen met het uh, te breken met de verslaving? Ja, wat, wat ik al eerder zei, ze hebben niet zozeer um, dat, dat, wij, dat het nodig is om ze te ondersteunen in de lichamelijke afkeek. Want die is er eigenlijk niet bij cocaïnegebruik. Maar wat heel belangrijk is, is dat. Uh, ...dat ze leren praten over wat ze uh, voelen en ervaren. Kijk, het werkt niet om uh, bijvoorbeeld ook te zeggen van... ...joh, je moet er gewoon vanaf en om het te verbieden... ...of om het, uh, gewoon te zeggen dat het gevaarlijk is. Het, is. het is belangrijk dat ze gaan zien waarom ze het gebruiken. En wat wij doen met name is door het programma... ...en door individuele gesprekken... ...gewoon kijken van nou, wat is nou de reden dat je het gebruikt... ...en waarom kun je niet zonder. En wat ook helpt is dat ze... Uh, ...dat ze door dingen te doen die niks met verslaving te maken hebben... ...ook uit die visieuze cirkel komen, van altijd maar bezig zijn... ...altijd maar gefixeerd zijn op het gebruik... ...op het zorgen dat je de spul weer krijgt... ...op zorgen dat je geld genoeg bij elkaar hebt. Je hebt al een paar uh, kenmerken genoemd van, uh, van, van mensen die cocaïne gebruiken... ...en ook heb je gezegd dat het best wel lastig is om het te herkennen... ...maar wat heb je nog voor uh, praktische tips voor mensen... ...die misschien uh, ja, iemand bij wijze van spreken verdenken van, uh, dat hij dat cocaïne gebruikt... Ja, ik zou zeggen, let, let heel erg op hoe uh, iemand zich beweegt. En dan, of hoe iemand zich gedraagt. Dat iemand heel erg rusteloos is, opgefokt, uh, snel geprikkeld of zelfs agressief. Dat kan een kenmerk zijn. Hoeft niet per se. Maar um, ja, waar je het ook aan kan zien, zeg maar, is dat je bijvoorbeeld uh, attributen vindt in een, in een, in een kamer. Of, uh, en dat, dat kunnen stukjes folie zijn... waar sporen van gebruik op zijn, dat kunnen beespijpjes zijn, dat zijn gewoon kleine ijzeren pijpjes waar cocaïne in wordt gerookt het kunnen ook um, kleine pijpjes zijn, die met name mensen gebruiken die cocaïne snuiven en dat kan soms een opgerold stukje karton of een, of een bankbiljet zijn, waarmee ze dus in dat soort ja, dingen kun je het ook uh, herleiden van hey, waar is iemand mee bezig en uh, het is wit poeder. heeft het een bepaalde reuk kun je het herkennen de, als, dat het als cocaïne? Nee. Nee, nee. Je kan het, ja, je kan het niet ruiken. Je, je kan het ook soms moeilijk onderscheiden van ander eh, wit poeder. Dus dat is dat is heel lastig om daarop af te gaan. Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Ether op 160.